4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger Jochems en Tessel Blok. Omega 3, onverzadigde vetzuren. Je kunt er niet genoeg van krijgen. Ofwel. En de greuze coalitie in Duitsland is hechter dan die lijkt. Dat straks in het buitenland, van de Vira. Nu eerst het NRW-journaal. Renate Evers.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 Minister Arscher is juist trots dat het kabinet een paar knopen heeft doorgehakt. Hij wijst op het pensioenakkoord, maar ook op het sociaal akkoord... en de afspraken over de begroting en de langdurige zorg. VVD-leider Rutte denkt na over zijn opvolging. In Elsevier zegt hij op een vraag daarover dat hij dat al vanaf dag één doet. En hij herhaalde dat bij de NOS. Als u bij elk bedrijf of elke organisatie vraagt wat betekent leiderschap betekent... dan is leiderschap weten waar je naartoe wil, de cultuur in het team bepalen...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 dat er zonder toestemming vooraf geen fragmenten mogen worden gepubliceerd. De weduwe van de geliquideerde topcrimineel John Miremet heeft afstand gedaan van 6,5 miljoen euro aan bezittingen. Het Openbaar Ministerie had daar in 2007 al beslag op gelegd. Het gaat onder meer om een villa in het Belgische Neerpelt... en geld dat op bankrekeningen staat. Eén van de rekeningen was geopend bij een bank in Liechtenstein. De opbrengst gaat nu naar de staat. En doordat de weduwe afstand heeft gedaan... van wat het OM de criminele erfenis van Miremet noemt... voorkomt ze vervolging voor het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 Bij de AWB zit Edwin Gertsen. In Rotterdam staan de meeste dagelijkse files. Er zijn ook problemen met de noorden van Amsterdam. In totaal staat er 40 kilometer. Op de A7 van Zandam naar Hoorn voor Purmerend 7 kilometer. Daar was een spoedreparatie aan de weg, maar de rijstroken zijn weer vrij. De andere kant op op de A7 richting Amsterdam voor Purmerend 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. Op de A12 daarna richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Gouda Oeh. staat 5 kilometer. Drie rijstroken zijn daar dicht.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa WPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Zometeen ons buitenlandpanel, maar eerst wetenschap met Frederik Melman. Frederik, we zitten in de kortste dagen van het jaar... en traditioneel neemt dan de verkoop van vitaminesupplementen... omega 3 vetzuren, neemt toe... Iedereen denkt heel veel meer nodig te hebben. De vraag is of dat nodig is. Of je die extra dosis nodig hebt. Maar vooral of het eigenlijk wel goed voor je is. En nu is er Nederlands onderzoek van deze week. Vorige week weet ik niet precies. Ja. Waaruit blijkt dat vooral uh, die extra dosis omega 3 vetzuren. Zelfs heel afrechts kan werken. Klopt. En het was eigenlijk heel verrassend. Want deze studie. Van Martijn Katan en zijn collega uit Wageningen. Die was in eerste instantie. Martijn Katan is inmiddels een meripjeshoogleraar voedingsleer. Klopt, ja. ja. En die was in eerste instantie opgezet om, aan te... om de gunstige effecten van omega-3-vetzuren op hart- en vaatziekten aan te tonen. Dat Dan was krijg de gedachte. Dan krijg je dit, Dat hè? Een Ze hebben ja. drie jaar lang uh, 2500 mannen een dieet voorgeschoteld van een margarine met. Omega-3 vetzuren, plantaardige moet ik erbij zetten. En die kregen dan verschillende uh, variaties, hoeveelheden van uh, die omega-3 vetzuren. En uh, ja, na drie jaar meten uh, bleek niet alleen dat er geen gunstige effecten waren, maar zelfs dat er een soort van licht negatief effect was. Want wat zagen de onderzoekers in het bloed van deze mannen? In, in, in, in sommige gevallen was uh, PSA, dat is een eiwit dat bij prostaatkanker verhoogd kan zijn. Dat was. Uh, daadwerkelijk hoger, nog niet significant... maar de onderzoekers zeggen zelf, ja, waar rook is is misschien vuur. Dus mm -hmm. dat moet je verder uitzoeken. Maar was het dan wel zo dat het nog steeds wel goed voor hart en vaten is? Maar, maar met dat bijeffect? Of ook dat niet? Nee, ook dat niet. Dat, oh. werd, dat werd niet aangetoond, hard, aangetoond. Maar dat werd helemaal niet aangetoond. Maar dat is ooit wel aangetoond. Althans, dat werd altijd gezegd. Ja, aantoonbaar jaar... goed voor hart en bloedvaten. Aantoonbaar ja. goed voor cholesterol. -gaten. Ja, en ik denk dat dat ook bij veel mensen in het hoofd is gaan zitten. Het is sinds de jaren zeventig is daar veel onderzoek naar gedaan. En zijn die gunstige effecten... Aangetoond, Maar de laatste tien jaar zeggen ook deze onderzoekers die daarna gekeken hebben... hebben we geprobeerd die resultaten te herhalen. Dat moet bij goed onderzoek natuurlijk, want één keer ja, dan heb je nog niks bewezen. Maar zeggen ze, we kunnen het niet opnieuw bewijzen. Dus men twijfelt nu heel sterk of wat ze ooit gezien hebben, of dat wel klopt eigenlijk. En ja, als er dan geen positief effect is, maar er is wel een licht negatief effect moet je het dan wel uh, nog nemen. Maar kan je deze test dan al eigenlijk alleen maar voor waar aannemen... als je ook de fouten vindt in die voorgaande testen? Ja, het, het is wel natuurlijk een totaalplaatje. Of dat zijn klopt. die vorige testen misschien maar één keer gedaan? Dat staat ook in de wetenschap. Die zijn maar één keer gedaan natuurlijk. Oh. En dat probeer je ze te herhalen. als je het dan niet vindt, ja... Veel Stelde mensen in Nederland. Nou ja, ja ik, ik zou wat zeg je hier inderdaad mee? Ja. Moet je nu zeggen van nooit meer extra omega-3 tot je nemen? Nou kijk, er zijn mensen die nemen schijnbaar elke dag een hele eetlepel lijnzuidolie. Waar dan uh, alfa omega 3 in zit. Uh, of uh, omega-3 moet ik zeggen. Uh, laat dat buiten achterwege. Ik bedoel, je, je kan dus niet zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet. Want het schaadt... Uh, wel Omdat degelijk. het een te veel is. Omdat ja. het een te veel is, inderdaad. Mm -hmm. Dus um, je hebt het niet nodig. Eet gewoon goed gevarieerd. Dat is een hele saaie... stomme boodschap, maar eet gewoon goed gevarieerd. Maar is het inderdaad zo, als je goed gevarieerd eet... dat je alles wat je nodig hebt binnenkrijgt? Dat is niet zo, Van sommige dingen... Maakt het, maakt het lichaam niet aan of breekt het af? Je, toch? Ja, maar dit bijvoorbeeld... omega-3 zit gewoon in je voedsel. Ah. Dus je krijgt ervan voldoende binnen... Uh, en, en extra meer, lijkt je dus op basis van al deze studies... gewoon niet nodig te hebben. Hetzelfde geldt voor vitamine, voor mineralen... waar zoveel van verkocht worden. Het scheelt en, handen voor geld. Ja, betreft. enorm miljoenen. Um, er zal dus wel vervolgonderzoek komen. Want Catan is voorzichtig. Die zegt, het is allemaal nog niet keihard. Ja, en terecht. Nou, ja, oké. Okay. Dankjewel, Frederik. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Midden-Oosten deskundige Hendricks van Instituut Klingendaal en Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Welkom, heren. Bertus, we hadden net uh, voor het nieuws oud-diplomaat Assiri-kenner Koos van Dam te gast. Je kent hem, uiteraard. Uh, hij vindt dat het Westen zijn realiteitszin wat betreft Syrië is uh, kwijtgeraakt. Uh, maar ook weer enigszins teruggevonden. Want er is toch uh, Amerika, Rusland gaan we misschien samen aan een plan werken... voor hoe daarna, waar Assad toch een rol in speelt. Met andere woorden, Koos Verdam zegt hier eigenlijk... Assad heeft gewonnen en dat had men maar beter... dat zijn mij woorden nu, hè? maar dat had, dat had het Westen... maar beter drie jaar geleden kunnen bedenken. Ja, nou ja, ik heb buitengewoon heel respect voor Koos... want het is echt een world-class... Als je zoiets zegt, uh, komt er nu een enorme uh, afstraffing. Nee, geen absoluut, nee, nee, nee. Uh, want zijn kennis is werkelijk buitensporig groot van het Syrische dossier. En ik moet ook zeggen, ik heb ook wel eens in het begin... van die brainstorm-sessies op buitenlandse zaken meegemaakt... waar hij ook bij was. En hij heeft, vanaf het allereerste begin is dit zijn standpunt uh, geweest. En ook, even voor de volledigheid... dat het Westen de oppositie nooit had moeten erkennen... Dat komt er nog nou, aan. in ieder geval dat men vanaf het begin af aan had moeten praten. Ja. En, um, maar ik heb met sommige punten een beetje moeite. Want hij, hij zegt van, uh, volgens mij onderschat hij een beetje de verantwoordelijkheid... Voor de uh, militarisering van het conflict. Da daar lag naar mijn gevoel het initiatief echt bij het regime. Die ook dacht dat ze daar uh, het beste bij te winnen had. En, dat, en die dynamiek is ook wel uh, uitgekomen. Uh, want kijk, als het ging om dialoog. Kijk, uh, het Assad-regime heeft vanaf het begin ook gezegd moeten dialogeren. Mm -hmm. Nou, we hebben de dialogen gezien. En dat waren dus echt uh, monologen. Waarbij het regime allerlei uh, mensen uitnodigde. Maar het ging alleen maar om op, op de termen van, uh, uh, van het regime. Maar er was geen sprake. Van dat er echt een wezenlijke veranderingsbereidheid bij het regime was. Dus ik denk dat hij dat een beetje uh, onderschat. En, uh, nou ja, en, en het feit natuurlijk dat. Uh, kijk, het, het Westen is misschien te snel geweest om uh, die oppositie te erkennen. Um, ik heb het gevoel dat het Westen uh, niet heel consequent is geweest... want als je eenmaal besluit om een uh, oppositie te erkennen, zeker in het begin toen het nog niet zo uh, gewelddadig was... Uh, en, en je zegt heel nadrukkelijk, als dat uh, moet gaan... maar tegelijkertijd uh, doe je op dat moment niet... Uh, genoeg om die oppositie die toen nog helemaal niet was gekaapt door wat nu dus de Al-Qaeda-achtige elementen zijn, dan had je misschien nog een verschil kunnen maken. Zeker op een moment toen er een heel groot momentum was dat uh, mensen uit het leger deserteerden. Dat vooraanstaande figuren uit zelfs uh, sommige jeugdvrienden van, van Sadat, één beroemde uh, militair Assad. Da, dat, van Assad, dat die is weggaan. Je zag een soort momentum van het regime. Uh, gaat hmm. zijn uh, basis verliezen. En toen heeft men niks gedaan om misschien dat momentum in de kant van de oppositie. en daarmee die oppositie ook geloofwaardiger nou, te maken tegenover de gewelddadige. Dat de, is een We zijn een aantal jaren verder dan hij, En de. de, de Twee periodes zijn niet goed te vergelijken. Het standpunt van meneer Van Damme is wel hetzelfde gebleven. Waar heeft hij het meest recht van spreken in jouw ogen met dat standpunt? Hij heeft nu het meest recht van spreken, nee. maar, maar toen denk ik niet. Uh, het, be het begon met vreedzame demonstraties eigenlijk... die, die al wel snel wat uh, gewelddadiger werden. Maar dat was het regime dat, uh, dat, dat tot militarisering overging. En er was op een gegeven moment een window of opportunity voor het Westen... om, om in te grijpen, maar de halfslachtige houding van, uh, van het Westen wel verbaal uh, mooie woorden spreken, maar dat niet met daden uh, ondersteunen... Ja. dat heeft ertoe geleid dat uh, Tij dat uiteindelijk weer gekeerd is. En, en nu zitten we in een situatie dat niemand de oorlog definitief kan winnen... en praten de enige oplossing is. Maar ik, ik denk zeker dat we ongeveer twee jaar geleden... Uh, wel de mogelijkheid hadden om het verschil te maken. En los daarvan, los van het feit dat je zou kunnen analyseren toen ook... dat er gewoon militair helemaal niet haalbaar was, et cetera... Los daarvan is het niet ook zo dat je gewoon niet kunt zeggen. dat je niet kunt verwachten dat men toen dat inzicht zou hebben. Ja, maar ik denk dat toen die situatie ook gewoon anders was. Ja. Het was toen niet zo dat, uh, dat, dat het Westen geen verschil had kunnen maken. En er was op een gegeven moment een, een mogelijkheid, Bertus zei dat ja. ook al uh, mensen begonnen te deserteren... En, et, et, et, het leger stond te ja. zwak voor. Op dat moment was er. Principieel, misschien moet ik zeggen, mm. de mogelijkheid geweest om het verschil wel te maken. Dat we die, die, die mogelijkheid niet hebben aangegrepen, uh, betekent niet dat hij met terugwerkende kracht niet was. Dus ik denk dat eigenlijk verbaalde politiek toen het ja, best redelijk was. Alleen. Uh, ja, met alleen woorden, kom je er niet tegenover dit soort regimes. Dat is nee. wel vaker het probleem van de Europese en tegenwoordig ook steeds meer van de Amerikaanse ja. politiek. Tom, we blijven even bij jou. Uh, Ton Nijhuis, uh, De greuze coalitie in Duitsland, uh. nou ja, die is gesmeed. De greuze. Groo groo nee, dan kom ik op de greuze. Ja, ja, nu, het is nog niet die de, greuze, de, die greuze, de die greuze. Nee, die greuze. Dat was het natuurlijk nee. niet. Nee, me, me, me, het blijft een moeilijke taal. Uh, grammatica van Duits was niet mijn beste kant. Nee. In ieder geval, die is in ieder geval afgerond. Die is uh, gesmeed. En er wordt uh, gelijk al gezegd... in de Nederlandse kranten... Uh, dat wordt een vechtkabinet... Dat zie ik helemaal niet. Even zeggen nog, eh, SPD samen met CDU en CSU voor de volledigheid. Zie je helemaal niet zelfs? Nee, op nee. geen enkele manier Omdat eigenlijk. wordt wat er gezegd wordt, nou even, even toelichten dan. Er wordt gezegd, uh, uh, op het gebied van belastingen... gaan beide partijen gelijk uh, uh, hun standpunt al na, uh, naar zich toe halen. Merkel zegt, we gaan helemaal de belasting niet verhogen. Uh, Gabriel die zegt, dat gaan we wel doen voor de rijkste mensen. Iedereen die begint al zijn eigen punten te benadrukken. Ja... Ach, ja, die krijgt zo van het hoort erbij. die kranten die moeten ook wat schrijven, natuurlijk. Maar laten we, laten we wel eens, de vorige coalitie, met de, met de FDP, met de Liberalen, was de zogenaamde Wunsch coalitie de gewenste coalitie. Ja. Maar dat begon als een verchtkabinet. Want de, de Liberalen hadden toen in de verkiezingsstrijd gezegd dat ze uh, de belastingen omlaag uh, zouden brengen. Wat helemaal niet mogelijk was. En wat tot enorme frustratie binnen de FDP. En bovendien wat, was er zo'n verschil in grootte, natuurlijk. Ja, er was een, dat, dat, het was ja. helemaal geen evenwicht in, in Nee, dat is het opmerkelijk in dit kabinet, omdat er in principe wel een verschil veel in grootte is, CDU CSU is veel groter... maar de SPD heeft zes ministers en, en, en heel veel van zijn programma... Ja. In, het, uh, in het regeerakkoord kunnen doorzetten. Ze hebben een duidelijke afspraak gemaakt over... Uh, dat, dat de huishouding, uh, dat, dat, daar, uh, dat daar geen extra schulden gemaakt mogen worden... als de kosten die, die ze maken voor, uh, voor, de, voor de plannen die ze hebben... als die le moet leiden tot belastingverhoging, dan zullen ze dat wel doen. Maar in feite uh, denk ik niet dat, uh, de, denk ik dat dit kabinet eigenlijk heel goed gaat samenwerken. Ja. Denk je ook niet dat uh, negatieve omstandigheid... hun heel erg in de kaart zal spelen? Namelijk, ze moeten samen regeren, ze moeten moeilijke dingen gaan doen. Ze gaan dus heel erg dalen in de peilingen. Dus ze kunnen het allebei zich totaal niet veroorloven... om weer naar de kiezer te gaan. Dus ze blijven elkaar gewoon vasthouden. Ja, ze blijven elkaar natuurlijk vasthouden. In Duitsland komt het sowieso niet zo heel vaak voor... dat een, een, een kabinet valt. Ja. Maar je, je moet het je zo voorstellen. Um, de, de, de leider van de uh, SPD... die heeft het, het economische zaken en de energiewende gekregen. Ja. ja, Gabriel. En um, die wil natuurlijk over vier jaar in een situatie zijn... dat uh, de Duitsers ongeveer wel uh, de buik vol hebben van Merkel. Dan is... is op een gegeven moment is de tijd over. Hè? Dus de nieuwe verkiezingsleuze die wordt dan ook Angela bedankt. Met, met andere <laughs> woorden, en, en nu is het wel genoeg geweest. Wat ja. ze met Kool eigenlijk ook hebben gedaan. Als Gabriel erin slaagt om die energiewende... Uh, om dat tot een goed einde te brengen... Van fossiel naar meer... Uh, dan, is, dan, dan, dan, dan staat hij daar als, uh, als leider van de SPD. <laughs> en Angela Merkel die heeft vooral de taak om... Europa een beetje nou, uit daar het wilde ik te even te hebben. Ze hadden de, de, haar medenspeech, nou ja, alsof ze dat nog kan zeggen... na nou drie keer Merkel, maar toch nee, maar weer speech ja. zeggen. De, het eerste wat ze zei ging eigenlijk speech. alleen maar over Europa. Over, alsof het binnenland niet bestond. Of natuurlijk dat ze denkt, Duitsland is Europa. Dat kan natuurlijk ook. Maar het ging alleen ja, maar over Europa. Ja, of vind je dat helemaal niet opmerkelijk? Nou, dat ze niks zei ik, over minimumloon en... Uh, nee, schaap, nou, dat de, de, daar niet, zal de SPD vaak genoeg over brengen... want dat is een grote hoofdprijs die ze hebben binnengehaald. Hoewel dat nog geen over een drie jaren gaat. daarom zullen ze ook niet zo gauw in het kabinet weglopen. Maar het is natuurlijk zo dat Europa, de rest van Europa heeft, merk natuurlijk de laatste tijd gewoon verweten dat hoewel Duitsland de grote macht is, dat ze eigenlijk niet voldoende leiding geeft aan dat Europese, uh, proces. En, uh, nou ja, daar zal het nu van moeten komen. Ze wil de eerste verkiezingen binnenhalen. En er liggen natuurlijk nog wel wat dingen op haar te wachten. En, ja, daar zal men zeker ook in Frankrijk, uh, zeer naar uitkijken en vooral ook wat ze economisch gaat doen omdat uh, iedereen wil dat Duitsland die uh, een te groot handelsoverschot heeft, ja. dat hij nu eindelijk eens een keer de binnenlandse markt gaat stimuleren, zodat ja. de vraag uh, groter wordt en ook landen als Griekenland uh, en, en Spanje competitiever wordt, omdat de Duitse prijzen omhoog gaan. Ja. <lacht> Ton, uh, Ton Nijhuis, die kijkt hetzelfde als wat de econoom Zweden van Wijnberg hierover een paar weken geleden zei, echt kwarts. Nou ja, nee, het, het klopt in zekere zin wel, maar stel die dat, eis dat, aan duitsland, dat, dat Duitsland uh, de binnenlandse vraag vergroot en daarmee Nee, de import zou vergroten... Dat, uh, dat leidt natuurlijk, uh, meer consumptie leidt tot meer import. Maar niet uit Griekenland. Nee, daar zullen de Chinezen daar of, of andere landen ja, nee, uh, maar goed ook bij hebben. Ook, ook, ook dus Chineen, voor, voor ook, de, ja. de Europese politiek is dat natuurlijk helemaal nee. niet het geval. En dat, dat Europa of dat Duitsland uh, niet leidt. Ja, het punt is altijd, wat is het lijden van Duitsland? Eigenlijk staat dat meestal. Uh, het lijden uh, of het leiderschap? Het leiderschap uh, van Duitsland. Dat betekent meestal dat ze de portemonnee moeten trekken. Leiderschap dat men vreest? Ja, dat men vreest. Of dat ze precies moeten doen wat de anderen zeggen. Ja. Hey Merkel... ja, maar de anderen moeten ook vaak doen wat Duitsland zegt. Zie nu oh. de bankenunie. Staat nu alweer vast, las ik net, omdat Duitsland toch zegt... En we gaan het maar niet Duitsland zo doen. Maar Duitsland heeft daar grote de concessies de banken... gedaan. Ja. Ze hebben daar maar... grote concessies gedaan. Maar Merkel, haar wordt altijd visie verweten... juist op, die, op de rol van Europa... Of, of Juist op Europa heeft ze eigenlijk wel een hele sterke visie. Het gaat haar om de vraag van hoe kan Europa in de 21e eeuw... in een geglobaliseerde economie zichzelf nog stand houden. Ja. Want uiteindelijk gaat het niet om Duitsland en Griekenland... maar gaat het over Europa versus China en, en de Amerika. Amerika. Ja. Amerika? En, zij, en zij heeft gezegd... Nou, uit de Duitse ervaring weten we drie dingen we moeten structurele hervormingen doorvoeren. Hè? Denk aan Schreuder. We moeten gematigde lonen hebben... en we moeten investeren in onderwijs en onderzoek. En dat is haar boodschap voor de andere landen. Dat die andere landen geen zin hebben in structurele hervormingen... Ja. Dat is een andere zaak, maar dat zij geen visie zou hebben, absoluut niet. Even de relatie met de Amerikanen belangrijk. Uh, even aan de hand van een benoeming, een nieuwkomer, Klaus-Dieter Frietje. En die werkte voor de Duitse inlichtingendienst. En ja. dat wordt dan hier uitgelegd als een lange neus naar de Amerikanen. Uh, of een dikke vinger naar de Amerikanen. Uh, over dat, uh, uh, uh, dat afluisterschandaal. De telefoon van Merkel persoonlijk is afgeluisterd. En nu gaan we even laten merken. dat we er iemand neerzetten. die verstand van zaken heeft. Want uh, wij gaan dit niet pikken. Moeten we dat zo zien? Um, nou ja, in die, in die vorm niet. Maar Merkel heeft zelf gezegd... Uh, dit doe ik omdat, uh, vanwege de nsi schandaal ja. En uh, hij zat weer, eerder ook al tussen 2005 en 2009... ook al in het Bundeskansleramt. Maar okay. het is nu op het niveau van, van een, een staatsminister... Ja. En, of staatssecretaris, en dat is, een, uh, dat is een stuk hoger. Maar zij weet natuurlijk dat uh, ze de komende jaren... Uh, dat dit een heel zwaar thema zal worden. En dat wil ze op het, uh, in het Boendenskansleramt zoals dat heet, natuurlijk op hoog niveau vertegenwoordigd zien. Bert, is dus die irritatie uh, tussen Duitsland en Amerika wat dit betreft. De Amerikanen willen ook echt geen garanties geven aan de Duitsers... dan wel aan vrouw Merkel, maar niet aan, aan de rest. Zij willen gewoon zeggen, eigenlijk we willen kunnen blijven afluisteren... als dat nodig is met onze bondgenoten. Is dat vol te houden? Blijven dat dan bondgenoten? Blijft het dan zoals het nu is? Nou, kijk, er zijn natuurlijk meerdere dingen die daar spelen... en de noodzaak van het bondgenootschap tussen Duitsland en Europa in het algemeen... en de Verenigde Staten is natuurlijk zo ontzettend groot... dat ik denk niet dat dat tot breuk of zo zal leiden. Ik bedoel, Daarvoor ligt die kwestie misschien wel gevoelig, maar niet belangrijk genoeg. Dat is natuurlijk altijd zo. Ook in de beste tijden hebben geheime diensten... die zijn rivalen en en bondgenoten. Ja. En, uh, nou, en als je allerlei <macht> de, de, de, de, de, de dingen erover leest, hoe het vroeger in de koude oorlog ging, dan zaten we elkaar vaak ook ontzettend dwars. Maar ja, het is nu wel erg, heel erg ver gegaan. Hè? Dus mevrouw dus, Merkel zelf is afgeluisterd, en uh, nog een heleboel, uh, en, en Braziliaanse, en, en Chileense, iedereen die... Ja, dat, dat, dat zal denk ik wel een eind aan moeten worden gezegd, want dan zal die irritatie uh, die zal de, de verhoudingen belasten maar. Uh, veel verder dan dat zal het denk ik niet gaan. Nee, we gaan ja. even een stukje verder, zo meteen leggen we de relatie weer met Duitsland. Als we daar allemaal aan toe komen, vast wel. Uh, Rusland, Putin, die heeft volgens mij de strijd... om de Oekraïne van Europa gewonnen. Hij zwaait met de geldbuidel, goedkoop gas... Uh, aantrekkelijke handelsbetrekkingen, et cetera. enorme pot met geld. Uh, enorm, enorme pot met geld. En uh, goedkope leningen, inderdaad. En, nou ja... Janukovic, die moet wel in het kamp van de Russen blijven. Kan niet anders. Nou ja, zeker gezien zijn achtergrond en zijn kiezers... zou het moeilijk zijn geweest, denk ik, op dit moment voor hem... om iets anders te doen. Maar hij krijgt wel een heleboel geld. Maar het is allemaal heel erg tijdelijk. Hmm. Dat zei Poetin ook gisteren. Want die gas, goedkope gas, dat kan van de ene dag op de andere... kan dus weer worden omgedraaid. Ja. En, dat zei uh, Poetin zelf ook. is wel behoorlijk cynisch ook. Hè? Ja, nee, die maar het is dat evident dat, dat, dat Poetin is bezig om Rusland weer... Als een wereldmacht op de kaart te krijgen en voor hem betekent dat dat het oude Sovjet-imperium, misschien met een paar stukken eraf, maar niet zo'n wezenlijk punt, uh, zo'n wezenlijk stuk als de Oekraïne, die hoort daarbij. En hij beschikt natuurlijk ook wel over de nodige uh, pressiemiddelen, dat, want uh, en hij, hij, hij longt ook erg naar, uh, naar Oekraïne, want al die gasleidingen hmm. hè, die er doorheen lopen, die zijn van wezenlijk belang voor Gazprom. Het monopolie van, uh, van de Russische staat uh, van al zijn gasexporten. En uh, hij longt ook naar de opslagcapaciteit. Ik heb begrepen dat uh, in, in, in, in de gashouders in Oekraïne... dat hij ongeveer uh, het grootste opslagcapaciteit... ook, ook voor de EU uh, gasvoorraden. Uh, het zijn allemaal dingen waardoor die eigenlijk permanent eh, Oekraïne kan chanteren. Tom, kan Duitsland nog iets uitmaken wat dit betreft voor Europa? Heeft Duitsland iets speciaals met Oekraïne? Of kunnen, kunnen die hier nog het voortouw nemen om toch te proberen... misschien wel met behulp van al die tienduizenden mensen... daar in Kiev op dat plein, want die blijven nu natuurlijk helemaal zitten... om het tijd toch nog te keren? Nou ja, Duitsland uh, is, speelt, speelt hier wel een, een cruciale rol. Of zou dat in ieder geval moeten spelen? En een van de oppositieleiders Klitschko is een, is een halve Duitser, zeg maar. De bokser. Ja, de bokser. Die, die hmm. wordt in Duitsland gewoon als een Duitser uh, gezien. Hmm. Uh, dat, dat, dat schept natuurlijk een band. Uh, maar... Duitsland heeft natuurlijk altijd het Oosten een beetje onder zijn hoede genomen. Mm -hmm. En dat betekent dat ze daar een bijzondere verantwoordelijkheid voor hebben. Vooral als de EU niet erg daadkrachtig is. En dat is het meestal niet. Maar wat is nou het belang voor Duitsland als Oekraïne het Europese kamp komt? Een buffer tussen Rusland en Duitsland? Nou ja, voor, voor Polen is het sowieso al een, van heel groot al, belang. Ja. En bovendien is het natuurlijk voor... voor de, Europa als geheel van belang dat, dat aan de randen van Europa landen liggen... Met, met gelijke waarden als wij die hebben. Dat zorgt voor stabiliteit en rust. En kijk, het, het punt is uiteindelijk... en dat heeft Angela Merkel vandaag ook nog wel in de, in de Bondsdag gezegd... Uh, die Oekraïne die ligt tussen Rusland en, en Europa in. Die ja. zit daar ingeklemd. Heel groot land, maar zit wel ingeklemd tussen, tussen twee, twee, beide blokken. En het, het zal Poetin nooit lukken om van de Oekraïne weer... een uh, een protectoraat te maken om dat helemaal in te lijven. in de niet nee Nee, want dat houdt op een gegeven moment weer op. En dan kunnen ze altijd nog weer van zijde wisselen. Maar het zal Europa ook nooit leuk om er helemaal een Europese staat van te maken. Hoe ver zou Merkel willen gaan? Dat is het punt. We hadden in het begin even van hoe ver politici gingen bij het ondersteunen van de oppositie in Syrië. Hier is natuurlijk ook het geval dat Europa weer met heel veel mooie woorden spreekt. en intenties uitspreekt. Maar uiteindelijk als de vraag komt van ja, maar wat schuift het? Ja. Dan, dan kijkt iedereen ja. de andere kant op. Ja. En daarin moet ja. je natuurlijk ja. een, een ja. machtig wapen in handen. Ja. Ja. Zeg, dus, we houden ze wel een grote worst voor in termen van allerlei uh, associatieverdragen. Maar het lidmaatschap van de EU, dat wordt heel duidelijk gezegd, dat is niet weggelegd voor de Oekraïne. Dus mm. dat, dat geeft ook een beetje aan uh, wat de grenzen zijn van de Europese moeien. Maar nu we dan toch met een Duitsland-expert zitten is het toch wel interessant. Uh, wat, uh, wat ik heb gelezen over uh, de verwachtingen. Hoe Duitsland gaat optreden. Want Merkel en ook de, de bondspresident Gauw. Die komen allebei uit de DDR oorspronkelijk. En die zijn over het algemeen veel kritischer. Ten aanzien van Rusland. Dan Gerhard Schreuder. De vorige bondskanselier die, die nu in de hoge uh, uh, commissaris bij Gazprom is. En ook een Steinmeier. De toekomstige minister van buitenlandse Zaken. Uh, ook die heeft een veel actievere uh, Ruslandpolitiek. jij toch of daar dan misschien de wrijving in die Groze coalitie nou ja, zou kunnen ontstaan? Maar een, uh, uh, wel een vraag die ik wel uh, zou willen ja, stellen. Ja, bij deze. Ja, uh, nee, inderdaad is het zo. Steinmeier was natuurlijk altijd uh, het hulpje van, uh, van, van Schreuder... die nou bij Kasprom zit. Uh, en uh, hij is altijd veel minder kritisch geweest dan, uh, de, dan Merkel. Dus je mag verwachten dat hij uh, probeert... een wat, wat een constructieve houding te, te vinden. Het blijft ingebed in de Europese politiek... dus dat maakt de bewegingsvrijheid wat, uh, wat beperkter. Maar je, een, een actieve ondersteuning van uh, de oppositie in Georgië of Oekraïne tegen Rusland in, dat zal er toch niet van komen. Dus in die zin is de bewegingsspeelruimte... die Duitsland ook in deze heeft, is, is dermate beperkt... dat dat niet tot een clash zal leiden. Maar de pogingen om met Rusland in gesprek te komen... Eh, die zullen wel toenemen. De, de, de retoriek wordt wat anders. En dat begint wordt, wordt er dan mee anders. dat de president niet naar de winterspelen gaat. Dat maakt altijd een fijne ideaat. Ja, Ja, nou, maar een <coughs> een, een ons president is ook niet naar de winterspelen geweest... in, in Canada, in Vancouver toen. Het Heel, heel vaak oh, voor eigenlijk. Oh, oh, dus, oh dat uh, heeft helemaal niks verder te maken... met waarschijnlijk met antiholobitten. Er is nooit een en... reden gegeven. Nee, nee heel handig. <laughs> Goed, heel erg hartelijk bedankt. Ton Nijhuis van het Duitsland Instituut... van de Universiteit van Amsterdam. En van het Instituut Klingendaal, Bertels Hendricks. Dank jullie wel. Uh, wij zijn er morgen weer vanaf half vier... vanuit Den Haag. Ger, daar zitten wij dan weer. En dan zo meteen na half vijf. Natuurlijk, het Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Bert. Ja, terwijl alle ellende in Den Haag net voorbij is. Gaan jullie morgen naar Den Haag? Er gebeurt niks meer. Er gebeurt niks meer, jongens. Nee. Nou, het was alleen maar himmelen al he? We hebben nee. sterk. Oh, die leuk. gaan we zijn opluchting de laten ellende. uitspreken. Ja, okay. De ellende van de grote provincie die niet doorgaat. Ervan ja, nou, dan, dan wordt het vast en zeker nog een leuke uitzending. Zeg, want vandaag is het slotstuk in Den Haag. En nog een beetje nakaarten natuurlijk over gisteren. Het debat in de Eerste Kamer, wat geen nacht wenste te worden. Uh, de pensioenen, daar is nu vandaag ook een klap. Opgegeven, daar hebben we het uh, over. We hebben het over vuurwerk, daar uh, komt nieuws over. Blijf luisteren. Over de SNS hebben we ook nog nieuws. Uh, en er wordt gevoetbald, uh, vandaag bekervoetbal. Twee amateurclubs, en we gaan direct even loten welke amateurclub we gaan bellen. Oh, leuk. Oké. Okay. Dat doen we met Loten. Ja, doen we oh, met Loten. Ja. Doe met Loten. Kijk of we echt zeg je Loten. Oké, okay, we gaan luisteren. Dankjewel, Bert. Dit is Radio 1. Eerst het nos Journaal nu met Renate Evers. Een speurhond heeft bij PostNL tien pakketten met gevaarlijk illegaal vuurwerk gevonden. Ze lagen in een vrachtwagen met pakketten uit Polen en Tsjechië. Het postbedrijf gaat nu strenger controleren op vuurwerk per post. En daarbij worden speurhonden gebruikt omdat PostNL de pakketjes zelf niet mag openmaken. PostNL gaat ook de Poolse en Tsjechische collega's aanspreken op het vuurwerk. En het bedrijf hoopt dat de pakketjes daar al kunnen worden onderschept.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 VVD-leider Rutte denkt al na over zijn opvolging. Hij zegt dat hij dat al sinds dag 1 doet. Rutte gaat ervan uit dat het kabinet eruit uitzit... en dat er in 2017 verkiezingen komen. Een half jaar daarvoor beslist hij of hij doorgaat. Rutte wil geen namen noemen van eventuele opvolgers. Wel zegt hij dat er een klein team van talenten is... dat hij bijstaat als coach.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 hoe staat er ervoor op de weg, Edwin Gerritsen. Er zijn problemen op de weg bij Gouda. Dat heeft zowel voor het verkeer vanuit Den Haag als Rotterdam gevolgen. Voor de rest valt de spits mee. Er staat 80 kilometer fiel in totaal. De A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen Blijswijk en Gouda. 8 kilometer na een ernstig ongeluk. De linkerrijstrook is nog dicht. En daardoor ook drukte op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen knooppunt ebrechtseplein en knooppunt gouwe staat 10 kilometer. En dat komt door het ongeluk op de A12.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 De zomer is een tijd van overvloed. waarin jonge dieren zelfstandig moeten worden. en krachten moeten opdoen voor de winter. Vanavond om half negen bij de varen op Nederland 1. Nederland zoals je het nog nooit zag. Het is wat met dat pensioen. Wat bedoel je? Nou, weet jij hoe je er straks voor staat? Dat kun je toch checken? Ja, op mijnpensioenoverzicht.nl. Maar dat verandert zoveel. Elk jaar even kijken, dus. Een oh, goede tip!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 Goedemiddag. De jacht op illegaal vuurwerk is begonnen. Nieuwe technieken worden ingezet. In Zuid-Soedan dreigt de situatie uit de hand te lopen. Het lijkt erop dat er al 500 mensen zijn omgekomen door het oplaaiende geweld. En de stemmachine die mag waarschijnlijk weer, maar wel met beperkingen. En vandaag is er ook bekervoetbal met nog twee amateurclubs. IJsselmeervogels en JVC Kuik. We hebben net gelood. We gaan bellen met Hans Kraaij, junior van Kuik. En vandaag is de dag van de afronding in Den Haag. Het pensioenakkoord. Het heeft even geduurd, maar er is nu eindelijk een pensioenakkoord. Het kabinet, de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid zijn het vanmiddag eens geworden met D66, ChristenUnie en SGP. En ze zijn er blij mee, want we mogen meer belastingvrij sparen voor ons pensioen dan de bedoeling was en de premies gaan omlaag. En daarom doen D66, de ChristenUnie en de SGP nu wel mee. Mensen gaan merken dat als het goed is hun pensioenpremie naar beneden gaat. Hoe kunt u dat garanderen dan, dat die premies omlaag gaan? Kijk, politici stellen pensioenpremies niet vast. Ja, uh, het is goed voor de jongeren. Het is goed voor de ZZP'ers. Het zorgt ervoor dat het, ons pensioen gewoon weer echt een aantal jaren vooruit kan. Het was erg belangrijk dat de plannen van het kabinet... die niet goed waren voor de jongeren, dat die aangepast zouden gaan worden. En daarvoor hebben wij hier uh, zes weken, geloof ik, in totaal... ook voor aan tafel gezeten om dat voor elkaar te krijgen. Waar bent u het meest trots op? Dat we het opbouwpercentage opgehoogd hebben kunnen krijgen... dus ervoor te zorgen dat jongeren straks ook nog zoveel kunnen sparen voor hun pensioen... dat zij na 40 jaar 75% van hun gemiddelde loon hebben kunnen sparen voor het pensioen. Dat was voor ons een belangrijk uitgangspunt. Juist ook omdat het in de plannen van het kabinet heel fors naar beneden ging. Nou, het is een mooi akkoord. De premies gaan naar beneden. Het opbouwpercentage gaat omhoog. Er komt een beter pensioen voor ZZP'ers. En een pareltje voor ons, want daar hebben we volop op ingezet. Je mag nu eindelijk je pensioenpremie gaan inleggen voor aflossing van je hypotheek. Dat is volstrekt nieuw dat we pensioenen en hypotheek aan elkaar koppelen. Ja, dat is voor mensen die bijvoorbeeld een restschuld hebben of uh, die een te hoge schuld hebben... of een starter die anders de boel niet gefinancierd krijgt... is dat prachtig. Maar kun je dan uiteindelijk ook nog wel uh, rekenen op pensioen... aan het eind van de rit? Nou, Je moet dus wel even goed rekenen wat je jezelf kunt veroorloven. Dat ligt ook aan je situatie. Maar kijk, als je het gebruikt voor aflossing van je hypotheek... dat is natuurlijk ook een soort van pensioen. Hè? Dat is gewoon vermogen wat je opbouwt... wat je later ook weer kunt gebruiken als je oud bent. Dus we moeten een beetje af van die discussie... hebben. Pensioen, of je hebt vermogen in huizen. Het ene is pensioen, met het andere ook. De SGP, de ChristenUnie, D66, ze zijn allemaal tevreden. Net als de coalitiepartners. Na vijf uur hoort u de minister, minister Ascher, over het pensioenakkoord. En dan. Serious Request, de actie van 3FM, die gaat beginnen. U weet wel, die actie met dat glazen huis. Leeuwarden heeft dit jaar de strijd gewonnen. Josephine Trehi is daarom in Leeuwarden. Daarom 8 uur worden de dj's opgesloten door de sportman van het jaar. Josephine, ik hoor al een beetje muziek op de achtergrond. Is het nou zoiets waar nu al mensen naartoe zijn gekomen... omdat ze het mee willen maken? Ja, want er wordt nu ook al uitgezonden uh, vanuit het Glazen Huis. Dus er staan toch al... Oh, dit nou... is muziek van 3FM? Ja. Maar oh, ja. dat kunnen wij ook Toen... gewoon draaien. Ja. Maar er staan echt wel iets van uh, twee, 300 mensen nu al omheen... Uh, naar die radio-uitzending te kijken. Maar straks om acht uur uh, worden die drie, de die drie DJ hard omgaat ja. dus echt uh, opgesloten. Maar je, je merkt hier in de stad dat het echt zo enorm leeft. Ik ben hier al de hele dag. En waar je ook kijkt, overal hangen posters. Iedereen is actie aan het voeren. Politieagenten die ik sprak, die vertelden hoe trots ze zijn. Tot een mevrouw in het café, in het koffiehuis. Die zei ook dat het zo geweldig is voor de stad. En dat is het ook, want vorig jaar in Enschede... hebben de horeca en de winkeliers 20 miljoen extra omzet gedraaid. Dus dat willen ze hier ook wel. Anton Sandman hè, van de ondernemersvereniging... Van de ondernemersvereniging De Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. En zelf eigenaar van een mooie designwinkel Erik Steenbergen. En uh, ja, we gaan ervoor. Jullie voeren zelf ook allemaal actie? Wij voeren uh, zeker actie. Eigenlijk al uh, de laatste maand met uh, een spaarpot op de, op, de, op de toonbank. We hebben aanstaande uh, vrijdagavond hebben wij een uh, riekerstmarkt. Uh, Daar vullen wij mooie kerstpakketten gevuld met uh, artikelen uit, uh, uit alle winkels van, uh, vanuit onze straat. En die proberen we te verkopen. Dat gaat ons zeker lukken. En de 100% opbrengst gaat naar uh, Series Request. En de kapper gaat de hele dag knippen? De kapper die gaat 24 uur lang uh, gaat die knippen voor een uh, bepaald bedrag. En dan gaat ook de hele opbrengst naar uh, Serious Request. Uh, er zijn nog enkele andere winkeliers die ook uh, allemaal acties ondernemen. Dus het bent, bruist. Bent u niet bang, want er zijn de café's konden ook uh, vergunningen aanvragen... Hè, voor 24 uur vergunningen. Bent u niet bang dat het één grote zuipfestijn wordt? Nee, zeker niet. Wij kunnen hier uh, heel wat uh, handelen uh, qua festiviteiten. We hebben het straatfestival. We hebben binnenkort het culturele hoofdstad. Dus we kunnen als stad uh, kunnen wij wel een, een feest bouwen. En we kunnen alles wel uh, in toom houden. Hebben de Friese nu ook echt iets wat ik zeg... je merkt het in de hele provincie dat mensen zich zo aan het inzetten is. Er is al uh, geld ook al binnen. Is het een soort uh, bewijsdrang ook van... Uh, kijken ons ook heen? Nou, het is geen uh, bewijsdrang, want wij weten van onszelf dat we prima een feest kunnen bouwen. Kijken we naar de verschillende Elfstedentochten uit het verleden. Uh, we maken er wederom weer een fantastisch happening... voor heel Nederland van. En niet alleen voor Friesland, maar voor de hele Nederland. En als die Elfstedentochten er weer niet komt... Hè, want zo warm als het is, hebben we in ieder geval dit. Dan hebben we zeker uh, dit mooie feest al gehad. Werk tot straks, na vijven. Ja, en iedereen die denkt... ja, ik ken die muziek, ik ken die muziek. Josephine, kan jij ons helpen of moet ik het zelf bedenken? Wat, de muziek die je nu hoort? Die je net hoorde, ja. Oh, nee, nee. Wat Volgens mij? Was dan? Ik, ik denk Annie Lennox, maar uh, ik Oh, je mag... redmix. ja, klopt. Nou, kijk aan. Hartstikke goed. Tot zo. Doei. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Alle Nederlanders moeten om veiligheidsredenen een weg uit Zuid-Soedan. Maakte minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vandaag bekend. Het ministerie van Defensie zal volgens hem proberen... Nederlanders die zelf niet weg kunnen komen uit het land op te halen. Het is er heel erg onveilig. Het beperkt zich eerst tot de hoofdstad Juba... maar het verspreidt zich nu in het hele land. En we kunnen de veiligheid onvoldoende garanderen als mensen daar blijven. We hebben ze nu gevraagd voorlopig binnen te blijven. Zo snel mogelijk het land te verlaten als het kan met commerciële vluchten. Aangezien we niet zeker zijn of dat allemaal gaat lukken... heb ik mijn collega van Defensie gevraagd... om ons te assisteren bij het evacueren van de Nederlanders daar. Kunnen mensen nog wel weg met commerciële vluchten? Zijn die nog actief? Nog wel wat, maar niet veel meer. Dus daarom uh, zullen we onze eigen middelen inzetten via het ministerie van Defensie... om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders daar weg kunnen. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Gaat er dan binnenkort een transportvliegtuig van Defensie daarheen naar Juba om mensen op te halen? Uh, dat ligt voor de hand. Uh, hoe we dat precies gaan doen, uh, daar zijn we nu over uh, in gesprek. En daar kan ik ook omwille van de veiligheid niet al te veel mededeling over doen. Kan er nog wel geland worden op de luchthaven van Juba? Op dit moment wel, maar ook die veiligheid... zal door het ministerie van Defensie bekeken worden... zodat er geen onnodige risico's uh, lopen. Alle Nederlanders moeten daar weg. Betekent dit ook dat de ambassade in zuid soedan gesloten gaat worden? Alle Nederlanders weg, dus ook de Nederlanders die op de ambassade werken. En wanneer is dat zover? Dat weet ik niet. Daar wordt nu aan gewerkt. Wat mij betreft zo snel mogelijk. En is dat dan mede afhankelijk van het uh, daar nog wegkrijgen... en evacueren van de andere Nederlanders? Natuurlijk. Uh, mensen die voor de Nederlandse overheid daar werken... op de ambassade werken, voelen het ook als hun verantwoordelijkheid... om ervoor te zorgen dat eerst alle andere Nederlanders het land kunnen verlaten. Hoeveel diplomaten en andere medewerkers uh, zitten er op die post in Juba? Ik weet op dit moment niet precies hoeveel er zitten. Ik dacht, een, minder dan tien in ieder geval... Als Nederlanders daar niet weg willen, uh, houdt dan de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid op? Daar kunnen we mensen natuurlijk niet dwingen om weg te gaan. Dat hebben we ook al eerder meegemaakt. Dat mensen verkiezen om te blijven, we kunnen ze moeilijk dwingen. Dan zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen lot? Dat is dan hun eigen risico. Uh, wat we aanbieden is om de Nederlanders die daar aanwezig zijn... Uh, bij mijn beste weten zijn het er 154 op dit moment om die allemaal uh, weg te voeren om die allemaal te helpen bij het verlaten van het land. Maar als ze niet willen, dan kan ik ze ook niet helpen. Maar de situatie is dus dusdanig dat iedereen echt gevaar loopt... en daarom moet men weg. Precies. Uh, het is een hele gevaarlijke situatie. Ook onvoorspelbaar. En ik uh, vind het niet verantwoord om Nederlanders daar langer te laten zitten. Minister Timmermans in gesprek met onze verslaggever Wilco Boom. We hopen later in deze uitzending nog contact te hebben... met Nederlanders in Juba of met de ambassade daar. Maar ja, die zijn op dit moment erg druk bezig. Edwin Gerritsen, hoe druk is het op de weg? De nou, meeste wegen is het niet drukker dan gebruikelijk op woensdag, Bert. Wat opvalt is wel de drukte bij Gouda na een ongeluk. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor Gouda staat nog 10 kilometer. De weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop de Bresserplein en Knoop Riddenkerk Ridderkerk staat 5 kilometer file. En de rechte rijstrook is dicht. Asielaanvragen van homoseksuele vluchtelingen moeten anders worden beoordeeld. Staatssecretaris Teven moet de manier waarop een land omgaat met homoseksualiteit laten meewegen in het besluit over de aanvraag. Deze uitspraak van de Raad van State slaat op drie vergunningverzoeken... van homoseksuele mannen uit Senegal, Sierra Leone en Uganda. Uganda. Een verblijfsvergunning werd deze drie eerder ontzegd. Maar de staatssecretaris moet zich nu, na de uitspraak van de Raad... opnieuw over de zaken gaan buigen. Jeroen Wals is advocaat. Hij staat iemand uit Oeganda bij. Meneer Wals, wat houdt de uitspraak nou van de Raad van State in? En vooral eigenlijk, wat betekent dat voor uw cliënt? Voor mijn cliënt betekent dat voornamelijk... Dat opnieuw beoordeeld zal moeten worden. of hij een verblijfsvergunning asiel moet krijgen. De rechtbank heeft het beroep al gegrond verklaard. Uh, de rechtbank oordeelt al dat de immigratiedienst het niet op de juiste wijze had gedaan. Ja. En dat is nu bevestigd door de afdeling bestuursrechtspraak. Dus dat moet over. Want stel nou dat hij uh, terug moet. Uh, hoe schat u de situatie dan in voor uw cliënt? De uitspraak waar we vandaag naar kijken heeft als voornaamste aspect dat niet langer verwacht kan worden... dat mijn cliënt zich terughoudend opstelt bij het uiten van zijn geaardheid. En dat, dat betekent feitelijk dat hij dus vrijelijk moet kunnen leven. En voordien werd steeds van mensen verwacht dat ze zich redelijk... ...bedekt zouden opstellen. Dus in die zin is het een belangrijke uitspraak? Het is een hele belangrijke uitspraak. Want ook voor mensen die in het verleden eigenlijk geen problemen gehad hebben... ...en zeg maar nooit uit de kast gekomen zijn... ...geld dat niet van hen verwacht kan worden dat ze op dezelfde manier verder leven. Ja, maar als zit... ze terug zouden moeten. En zitten er nog haken en ogen aan? Aan deze uitspraak? Eigenlijk nauwelijks... Uh, in het algemeen uh, is het natuurlijk nog geen gelopen koers... voor een ieder die stelt homoseksueel te zijn. Nee, maar goed, het is in ieder geval een belangwekkende uitspraak. Dat is me wel duidelijk geworden. Meneer Wals, ik, dank u wel voor uw toelichting. Nou, graag tot ziens. Goedemiddag. Dag. Dit is Crystal. En dit zijn de Golden Days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 Ook. Het is van Crystal Gerrit Hiemstra is de studio binnengekomen. Gerrit, wat een lekkere dag vandaag. Ja, dat was het zeker. Dankjewel het, namens uh, Nederland. Klaar lekker op, hè? Ja, precies. Ja, vooral vanmiddag uh, kwam de zon lekker bij. Houden we dat zo? Nou ja, uh, ja en nee. Kijk, uh, het is zo dat... <laughs> ja nee, ja dat, of nee? Nee, ja en nee. Want, <laughs> okay. nee, want vannacht gaat het regenen. Ja. ja, morgen is het ook weer lekker weer. Oké, okay. maar eventjes vannacht. Het gaat regenen, hard regenen? Ja, het gaat behoorlijk uh, stevig regenen. En daarbij gaat ook de wind flink aanwakkeren. Ik denk dat aan de kust uh, een harde wind komt te staan. Windkracht 7, mogelijk een stormachtige wind. Windkracht 8. Of van die wind waar je s'nachts wakker kan worden? Ja, als je vannacht wakker wordt van rammelende luiken of, of iets anders wat Lichtjes uit een kerstboom buiten enzovoorts. Ja, Let op, dat is in, in ieder geval nog... wel een goede waarschuwing. Want het is een stevige wind. Ja, een stevige wind. En in het noordwesten kunnen ook nog zware windstoten voorkomen. Dus dat geeft het wel een beetje aan. Maar het trekt wel allemaal vrij snel voorbij. Want ik denk dat uh, morgenochtend dan in het oosten nog wat regen. Daarna ontstaan er een paar buien. Maar smiddags dan uh, klaart het eigenlijk overal op. En dan is het een, een, een ja, mooi weer morgenmiddag. Een gewoon mooi weerdag. Ja en opnieuw uh, zacht voor de tijd van het jaar. Een graad of 9. De gemiddelde temperatuur voor deze tijd van het jaar is een graad of 6. Dus dan zitten we toch ruim boven. Ja. En dat blijft ook zo. Vrijdag dan uh, is het ook een mooie dag. Met uh, droog weer. Ook flink wat zon. Uh, maar in het weekend gaat het dan weer wat regenen. Hebben ah, ja. we het voor, voor, nog eventjes niet over Qua het weekend. De temperatuur, joh, het, is het, is echt, wel... uh, ja, het blijft gewoon... Uh, Je krijgt ook allemaal foto's van. binnen die een beetje op de lente lijken. Ja, ik had al wat uh, foto's van lammetjes uh, die ja. geboren waren. <laughs> en, uh, en ook van uh, hazelaars die weer uh, Uitkomen. kantjes uh, aankomen. Aan Zo lekker is het. En dat ja. blijft het in ieder geval tot het weekend. Maar het weekend weer, dat bespreken we een van de komende dagen vast en zeker. Want uh, dat gaat nee, veranderen. Ik heb niks Dankjewel Gerrit. Okay. We gaan het hebben over stemmen met de computer. Volgens een adviescommissie kan dat best op een veilige manier. Stemcomputers moeten volgens de commissie niet meer opslaan wat iemand heeft gestemd. Maar alleen als een printetje fungeren. En, als een, en dan vervolgens een stembriefje uitspugen. Het risico van afluisteren of van kraken is dan vrijwel afwezig. Dat zegt commissievoorzitter Willem Bord van Beek. Hij heeft het allemaal onderzocht en hij legt even uit hoe het gaat u heeft uh, de geprinte stem die u net zelf heeft uitgebracht in uw hand in leesbaar schrift dus niet met barcodes met streepjescodes uh, maar, maar echt leesbaar dus als u uw stem in de bus stopt weet u wel degelijk is er een 100% controle uh, op, op de door u uitgebrachte stem dus ik weet zeker dat ik inderdaad heb gestemd op wie ik wilde stemmen? Ja, dat weet u zeker en het tweede is dat, dat bij, het, bij het scanproces aan het eind van de stemming om negen uur wij dat, dat elektronisch scannen zodanig omringd hebben met waarborgen en ook met hertellingen en, en, en, en, en controles, dat ook daar u er absoluut zeker van kan zijn dat de kwaliteit van de uitkomst beter is dan wat er tot nu toe uit het handmatig tellen komt. Snel invoeren dus als het aan de commissie ligt. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken noemt het voorstel een slimme tussenweg. Hij moet er nog in het kabinet over praten... maar Plasterk hoopt dat het al bij de volgende Kamerverkiezingen kan. Ik heb natuurlijk die opdracht gegeven omdat ik graag zou willen... Uh, dat we kijken of het ook op een andere manier kan. Met de, de twee belangrijkste voordelen. Is het mensen die slechtziend zijn of slecht kunnen lezen... Die kunnen, als er elektronisch wordt gestemd, beter aan hun trek komen dan nu met die eindeloze lange formulieren. En je hebt op de uitslagenavond in no time een ondubbelzinnige uitslag. In plaats van dat het tot diep in de nacht gewacht moet worden. En als mensen eraan twijfelen of die uitslag klopt, dan kunnen ze gewoon nog een keer tellen. Kunnen ze handmatig tellen. En dan, dan is het wel ondubbelzinnig. Dus dat gedoe van, uh, is dit nou een, een, een, een snottebel of is dit een uitgebrachte uh, stem? Daar zijn we vanaf. U klinkt heel enthousiast. Nou ja, het is niet voor niks dat we die opdracht gegeven hebben. Maar is er iets waar u mee uit de voeten kunt? Nou, we zullen al even moeten kijken naar een aantal details um, voor de beveiliging. Uh, bijvoorbeeld werd ook net genoemd, uh, hoe, hoe weet je nou zeker dat mensen niet die printjes in hun broekzak meenemen en in de bus stoppen. Dus daar moet een oplossing voor zijn. Heeft de commissie overigens voorstellen voor gedaan. En we zitten natuurlijk met het kostenaspect. De gemeente hebben toen ik aantrad tegen mij gezegd, als er nou één ding is wat we heel graag willen, is dat elektronisch stemmen. Uh, en ze maken nu natuurlijk ook kosten, want uh, sommige van die stembureaus zijn tot diep in de nacht open. Er worden pizza's aangerukt en koffie en uh, er zitten allemaal mensen. En ondertussen zit het hele land te wachten op de uitslag. Dus er zijn best ook goede redenen om te zeggen dat er voordelen zijn om het zo te doen. Maar je moet er wel een investering voor plegen. U heeft als minister om dit onderzoek gevraagd. Wanneer kunnen we met een computer stemmen, denkt u? Ja, de commissie adviseerde zojuist dat dat pas in 2018 zou kunnen. Ik zou zelf kijken, willen kijken of we het naar voren kunnen halen. Kijk, dit kabinet... Uh, als alles goed gaat zitten tot 2017. Dus ik zou graag zien dat in de volgende Tweede Kamerverkiezing... in ieder geval dit zou zijn ingevoerd. Uh, maar goed, het moet uh, technisch kunnen, dus dat uh, moeten we rustig bekijken. Dat zegt de minister. Hij klinkt een beetje enthousiast. VVD in de Tweede Kamer is er ook blij mee, maar er zijn ook tegenstanders. Rob Gongrijp van de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet. Goedemiddag. Goedendag. En vertrouwt u dit systeem? Nou ja, ik zie wel een heleboel haken en ogen... Ik heb uh, vrijwel direct na lezing van het rapport uh, geconcludeerd... Dat, dat men wel uh, uh, naast pessimisme over de huidige manier van stemmen... wel heel erg optimistisch is over zo'n ICT-traject. De overheid heeft niet zo'n hele gelukkige hand... als het gaat om honderden miljoenen kostende ICT-projecten. Ja. Uh, en uh, ja, dan is wel, een, is wel een, in het rapport sprake van een enorm optimisme. Er moet een compleet nieuw beveiligingsprofiel worden opgesteld... Uh, daar heeft men zes maanden voor begroot. Een complete aanbestedingsprocedure in negen maanden. Uh, software en hardware ontwikkelen in zes maanden. Want het bestaat uh, allemaal nog niet, hè? Want het bestaat allemaal nog niet. Nou, dat, maar, maar goed... Al deze, al deze tijdspannen zijn extreem optimistisch. En aangezien de, de kosten voor het grootste deel in uren zullen gaan zitten... is daarmee ook het kostenplaatje optimistisch. Dus ik, ik denk dat mensen zich heel erg rijk rekenen. Oké, okay, maar misschien rekenen, rekent men zich rijk, maar dan even het principe. Het principe van je stemt per computer, maar die computer slaat het dus niet meer op. Uh, je komt met een soort printje te zitten. Nou, dat lijkt, als ik dat zo hoor, redelijk veilig. Ja, er blijven ook daar nog wel wat, wat haken en ogen- en vraagtekens. Zo kun je bijvoorbeeld afvragen eh, hoe weet de kiezer dat de volgorde van de stemmen niet wordt vastgelegd door die stemprinter. Dat kan de kiezer alleen maar weten als hij de software in die printer vertrouwt. Oh, die, die, ik snap er helemaal niks van wat u nu, nu, nu zegt. Nou, wat oké, moet ik weten? Simpeler uitleggen. Ja? Uh, uh, als, als de kiezers die naar een stembureau gaan... Ja. de volgorde daarvan is vastgelegd... omdat er nu op dit moment een stapeltje met stempassen is. Ja. Dus die kiezers, we weten wie dat, dat mevrouw Jansen de derde was... dat weten we. Uh, je je weet dus dag. niet of de computer ook weet... dat mevrouw Jansen de derde is. Maar de, dus en dat mag de computer, eigenlijk niet. De computer weet, weet, als hij het zou onthouden... weet hij wel wat de derde gestemd heeft. Ja, maar dat mag eigenlijk met, niet. En dat mag dus niet. Maar daarvoor moet je dus blind vertrouwen, eigenlijk als kiezer... Uh, op de software die in die machine zit. Dus er is niet... Het, het, maar het dat moet gaan ze dan om... toch controleren? Dat zegt u? Dat gaan ze dan toch wel controleren? Van tevoren, nou, het voordat het... Probleem het probleem met het controleren van software is nou juist ja, dat dat zo duidelijk moeilijk is. Daarom heeft men die print geïntroduceerd, zodat je kunt natellen. Juist omdat we hebben vastgesteld dat er eigenlijk geen controle op die software in praktische zin mogelijk is. Dus maar mag ik dan, ik dan eventjes nog bestellen. iets er tegenin werpen? Namelijk, we hebben recentelijk gemeentelijke herindelingen gehad. Alphen aan de Rijn. Uh, als ze nog een keer gingen hertellen... zouden ze vandaag weer een compleet andere uitslag uh, hebben gehad. Kortom, wie zegt mij uh, dat het rode potlood... wat op dit moment het alternatief is, wel, zo, wel eerlijk is? Hè, met het rode potlood heb je in ieder geval het voordeel... dat je de problemen kunt zien... En met computers ontstaat, eh, ontstaat het risico dat je de problemen minder zichtbaar hebt, tenzij je alles gaat natellen. Ze zeggen dan het papier is leidend, maar wat is leidend als je een andere uitslag met een handmatige telling, eigenlijk gaat zien als een fout met een handmatige telling. Dan ben je dus eigenlijk papier aan het tellen tot het klopt met wat de computer zegt. Eh, als mensen naar bed willen, klopt het natuurlijk al heel snel met wat de computer zegt. Dus... Dat, dat zit vol met, in mijn ogen, uh, relatieve dubbelzinnigheden. Maar we gaan het allemaal zien. Het, ja? het wordt een, een spannende tijd weer. Ja, eigenlijk zegt u gewoon: niet doen. Als je mij om advies vraagt binnen onze zaken, doe het niet. Organiseer het beter. Ik zou zeggen: waarom kunnen wij niet wat in Duitsland en allerlei omringende landen prima functioneert? Ja. Goed, ik dank u wel voor uh, de reactie, meneer Gongrijp... van de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet... en Wij Vertrouwen Ook Het Nieuwe Systeem Niet... want zoveel is wel duidelijk geworden uit het gesprek... en dat allemaal naar aanleiding van het advies... wat onder aanvoering van Willembert van Beek vandaag is aangeboden... aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... want die gaat over de verkiezingen. We hebben nog veel meer nieuws voor u in petto... maar dan moet u wel even blijven luisteren hier op deze zender Radio 1.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 Vanuit de Eerste Kamer der Staten-Generaal een onorthodoxe, zeer kotiaanse versie van taalmeester Kees van Kooten. Het Groot thee bij de NTR op Nederland 1 om half tien. Sluit jij je zorgverzekering af op independent.nl? Dan heb je recht op onze zorgservice.